Het leger dacht terroristische strijders van de PKK in het vizier te hebben, maar het bleken Koerdische brandstofsmokkelaars te zijn. De Turkse vicepremier zegt dat de nabestaanden over enkele dagen compensatie krijgen, de hoogte daarvan is nog niet bekend. Op verschillende treinstations hebben schoonmakers gisteravond het werk neergelegd. In Nijmegen, Arnhem, Enschede en Utrecht worden treinen en perrons niet meer schoongemaakt. Vandaag breiden de acties zich uit naar kantoren.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 met Herbert Codé. Goeienacht, we praten deze nacht over voornemens. En uh, afgelopen zondag 1 januari in het programma Dit is de Dag... was Ben Tegelaar de te gast. En die vertelde, het helpt om te werken aan je goede voornemens... en dat te zien als experiment. De kans dat het allemaal in één keer goed zou gaan is niet zo heel groot. Maar iedereen valt wel eens terug in het oude, slechte gewoontes dus. De mensen die dat in één keer uh, goed gaat, die denken bij een terugval al gauw, laat dan maar zitten. Maar degene die zo'n terugval beschouwt als een leermoment, die lukt het om te veranderen. Dat zei Ben Tigelaar afgelopen zondag in het programma Dit is de Dag. Uh, over voornemens. Wat is uw voornemen en ja, hoe houdt u zich daaraan? Heeft u bepaald stappenplan of zegt u nou de voornemens... ik heb het al zoveel jaar iedereen gewenst, ik, uh, ik doe er niet meer aan. Ik uh, wacht het gewoon allemaal af wat er gebeurt. 0800-1121. 1975 met een mooie applaus aan het einde. Captain en Tenniel, love will keep us together. In de nacht op praten we over voornemens. Een telefoon heb ik uh, Rianne, goeienacht. Goeienacht. En jouw voornemen is om geen voornemens te hebben? Ja, dat klopt. <laughs> wat, uh, wat voor reactie dat krijg je als je dat, dat tegen mensen om je heen zegt? Nou ja, mensen zijn altijd heel verbaasd. Maar meestal als ik uitleg waarom of... Um dan snappen ze het ook wel. Dan, dan merk ik ook wel dat veel mensen dat ook wel herkennen, zeg maar. Dus dat is ook wel heel grappig. En, en wat herkennen de, de mensen er dan in als je dit vertelt? Nou ja, als ik, ge... of ik heb uh, een paar jaar geleden gekozen... om niet meer aan voornemens te doen. In ieder geval niet meer rond oud en nieuw. Omdat ik heel vaak uh, mezelf doelen stelde als voornemen... die veel te hoog gegrepen waren. En mezelf dus elke keer teleurstelde... en elke keer mezelf mislukt voelde of zo daarin... En wat heb, wat heb je als doel, bestel, doel gesteld wat je niet hebt behaald dan voor jouw gevoel? Ja, nou ja, achteraf is dat heel onrealistisch. Maar als kind had ik al doelen als... Um, ik wil dit jaar uh, uh, sociaal worden en een vriendje krijgen. Of ik wil uh, um, nooit meer ruzie maken met die, en die Of nou goed, allemaal dat soort dingen. Ja. Ja, aardiger zijn voor iedereen, meer met mijn geloof bezig zijn. Nou, allemaal dat soort uh, grote uh, voornemens, ja, die praktisch niet haalbaar zijn. Nee, maar is het ook niet dat het hem vooral dan in, in de kleine dingen zit? Dat je dat, je dat ook volgens mij als je, als je als voornemen zou hebben van ja, ik moet meer sociale zijn dit jaar. Dat je dat ook moeilijk kan ophangen aan, ja, ja. aan een bepaalde omschrijving en benaming. Klopt, ja. Dus dat, maar dat waren echt voornemens die ik als kind had of als, als puber, zeg maar, ja. Goed, in hoeverre kun je dat dan op waarde schatten? En nu zie ik dat achteraf wel dat dat gewoon totaal onrealistisch was. Ja. Wat ik, wat ik wel doe, probeer, is wel uh, om mezelf elke dag of elke week wel een paar dingen voor te nemen. Ja, dus je stelt je dan een paar, een paar doelen voor jezelf? Ja, die dus kleiner zijn, grijpbaarder en meetbaar... En dat geeft mij niet meer het gevoel om een mislukkeling te zijn... maar juist dat ik dingen goed doe. En dat ja. is wel heel grappig. Maar ik denk dat je daar ook al zelf een, een hele mooie... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, een mooie oplossing geeft... Uh, om, om kleine dingen uh, te benoemen... en ze ook uh, vervolgens te toetsen of ze ja, behaald zijn, ja. meetbaar. Ja. En wat, wat staat er bijvoorbeeld op je lijstje nu? Nu op mijn lijstje? Um, maar ja, heel praktisch. Ik werk in het onderwijs en ik uh, heb heel vaak... Als doel aan het begin van de dag van oh, vandaag wil ik even aandacht geven aan die en die leerling, want of het gaat niet zo goed, of ik heb er al een tijdje niet gesproken, of nou ja, ik weet noem maar wat. Of um, uh, ja. Vandaag moet ik even die en die bellen, want uh, volgens mij gaat het niet zo goed. Of nou ja, en dat schiet, dan, ja, dat, dat schiet er dan? Ja, dat schiet er dan bij hele in. praktische dingen waarvan ik uiteindelijk toch sociale werk geworden. Toch wel? Maar goed, ja, uiteindelijk wel. Ja. Maar het is veel meetbaarder geworden, dus dat is wel heel grappig. Ja, dus eigenlijk, als je, als je het zo bekijkt, dan, dan heb je wel uh, bepaalde voornemens voor een jaar. Maar je wil het niet misschien ophangen aan uh, de soort algemene trend... om in eerste van nou januari iedereen uh, uh, een goed nieuwjaar te wensen... en ook voor jezelf voornemens te, op te stellen. Uh, ja, ik, ik, ik heb niet echt uh, grotere doelen daarmee, zeg maar, denk ik. Maar, maar een voornemen hoeft er ook niet altijd heel groot te zijn? Nee, dat is waar. Maar goed, je hoort altijd van die grote voor, uh, voornemens als stoppen met roken of afvallen. Dat vind ik altijd van die grote dingen. Ja, vind je dat groot? Ja, dat vind ik wel. Ja. Dat ik, zijn wel dingen. Ja. Ik, ik heb afgelopen jaar voor mezelf als voornemen genomen om te gaan sporten. Dat ben ik ook uiteindelijk gaan doen. Ja. Ik ben ook gaan tennissen. En uh, ik moet zeggen dat dat heel goed is bevallen. En dat, dat, dat was voor mij, uh, nou, toch al, dat was voor mij nou, wel een middelgroot voornemen. Ja. Omdat ik het tien jaar niet heb gedaan. Dus ik dacht, nou, het moet maar eens een keer. Ja. Ja, het, bij sommige mensen schijnt het ook echt te werken. Maar bij, ik hoor ook heel vaak van mensen die dan zeggen... ja, het heb ik me voorgenomen en in maart is het dan toch mislukt. en Dan hebben ze daar ook gewoon een baalweek van. Dat ik denk, oh, jammer... Want je hebt zoveel kleine stukjes uit je grote voornemen wel gehaald. Maar ja, dat zie je ja. dan niet meer, dat, nee, Precies, het, het gevoel van het niet behalen uh, overheerst dan. Ja. En, en, en um, er kwam ook nog een tip binnen eerder deze nacht... om je voornemens niet te delen. Heb je, heb je daar wel eens ooit over nagedacht? Dat, uh, dat schijnt ook te helpen, dat als je voornemens voor jezelf houdt... want anders kunnen heel veel mensen je eraan herinneren in je omgeving. Ja, nou ja, het, bij mij is het vooral dat ik mezelf dan echt een mislukking vind. En dat anderen zeggen, stel je niet aan... Want nou ja, je doet dat en dat en dat en dat wel goed. Dus ja, in mijn geval ik zou dat niet echt geholpen hebben. Of helpen. Nee. Denk ik. Omdat ik juist zelf heel erg terugkijk en reflecteer van... Hoe gaat het met mijn voornemens, zeg maar. Ja, ja. En, en nu, nu als je bijvoorbeeld... Je hebt bepaalde kleine doelen, zeg je net zelf... In het, in het onderwijs dat je net even aandacht wil geven aan die ene leerling. Ja. Of even iemand wil opbellen als, het, als je dat dan op een dag uh, niet gedaan hebt. Voel je dan ook, ga ik mislukt? Uh, nou ja, het ligt eraan hoe vaak iets niet lukt. Kijk, ik heb soms echt chaoslessen. Of, een, of als ik een practicumles geef en ik neem me ook nog eens voor om twee leerlingen te spreken. Dat is gewoon niet realistisch. En dan bedenk ik achteraf ook, oh, ik heb het niet gehaald. Ja, dat is ook niet realistisch, goed, volgende les. Dat is niet zo erg, maar uh, ja, het, ligt er, het ligt er heel erg aan welke doel het is, hoe belangrijk ik het vind. Uh, en of ik het snel kan uh, verbeteren, zeg maar. Ja, dus, je, dus je bent ook wel heel, inderdaad heel praktisch ingesteld van... oké, okay, dit, dit, dit is mijn doel en ik moet het binnen een week eigenlijk uitgevoerd hebben. Ja, eigenlijk wel. Ja. Behalve als ik achteraf bedenk dat het toch niet realistisch was... dan vind ik het niet erg meer. Maar als ik echt een les achter mijn laptop heb gezeten... terwijl al die kinderen in de klas zaten... en ik heb die twee bewuste leerlingen niet gesproken... dan zou ik mezelf wel echt een mislukking vinden, eventjes. Ja. Niet zo lang hoor, maar... <laughs> Want, want als je dat nu voor jezelf, je zegt net, nou, wat, wat wel werkt is om, om kleine doelen op te stellen en dat het ook meetbaar is. Hoe, ja. hoe, hoe doe je dat dan voor jezelf? Is het dan gewoon van, oké, okay, ik had me dit voorgenomen, ik heb bijvoorbeeld met die leerling gesproken, ik kijk terug, dus ik heb het behaald? Ja, vaak schrijf ik het ook wel op. Omdat, ja, ik vind het heel leuk om dan terug te kijken van, dat heb ik gehaald. Dus dan schrijf ik 's even op van, dat en dat en dat wil ik vandaag doen. Dat op mijn werk en dat in mijn privéleven, zeg maar. Mm -hmm. En dan kijk ik gewoon terug. Twee dagen later heb ik dat gehaald. Nou, dan mag dat helemaal gearseerd worden of zo. Weet ik veel. Dat vind ik altijd heel leuk. En dan ben je ook gewoon trots, natuurlijk. Ja, ja een soort to-do-list. Van, van, maar niet van dingen die ik moet doen. Maar ja, toch weer wel. Maar dan... Uh... Ja, goed. Het heeft bij jou dus twee kanten. Je kan dus en heel blij zijn om, om, om de... Ja, de behaalde doelen, maar je kan de andere kant kan je ook echt heel ongelukkig over voelen. Ja. Er is niet echt een middenweg? Nee, eigenlijk niet. Het <laughs> is wel grappig dat je dat zegt, dat zit ik niet te bedenken. Nee, hm. dat is echt... Als ik mezelf dan zoiets iets dan moet het ook gebeuren. En anders dan voel ik me mislukt of zo. Het hm. slaat helemaal nergens op, maar... Ja. Ik vind, ik vind dat wel een hele heftige uitdrukking. Ja, dan voel ik me mislukt en dan heb ik een baaldag... En... Ja, het, het klinkt ook heftig. Maar zo, ja. ja, zo werkt het. Ja. En, en, en merk je dat dan ook op, uh, op school als je les geeft? Dat, dat als je dan je dag niet hebt... dat de leerlingen dat ook aan jou merken? Als ik mijn dag niet heb... Ja, als je ja. bijvoorbeeld een, een doel niet behaald hebt... of je hebt bijvoorbeeld even niet gepraat met twee leerlingen... wat je had voorgenomen. Is het dan zo dat, dat je merkt dat de klas ook zoiets heeft van... nou, wat is er met de lerares vandaag aan de hand? Nee, meestal valt dat wel... Ja, het ligt eraan. Als ik uh, bijvoorbeeld... Aan het eind van de dag, dan valt dat wel mee, want ik bedenk me dat natuurlijk pas aan het eind van de les, van oh, die had ik willen spreken. Maar als ik daarna nog een klas heb, heb dan kunnen die wel merken dat ik uh, toch wel geprikkeld ben of zagrijnig of weet ik veel wat. Ja, dus dat heeft dan toch wel invloed. Dat neem je toch mee dan uh, door de dag heen? Ja, ja, ja. En als het mijn laatste klas is, dan neem ik het mee naar huis. Dat, dat vind ik dan minder erg, want dan hebben de leerlingen er geen last van. Ja, ja. Maar ik neem dat inderdaad wel mee. Dat is wel echt. Uh... Ja. En, en uh, deze week, als, als voornemen, heb je nog iets concreets staan? Uh, komende week wil ik. Uh... Ja, ik heb. <laughs> Misschien een beetje raar voordeel, voor, uh, voornemen. Maar ik heb me uh, voorgenomen om even heel, heel uh, intensief bezig te zijn met mijn geloof ik ik er best wel heel weinig tijd voor, heb Nu leek ik vakantie, dus dan uh, is daar mooi de tijd voor. Ja. En houdt het dan in dat je uh, een bepaald bijbelboek gaat lezen of ga je heel veel bidden? Ja, bidden en zingen, gelijk gitaar spelen. Ja, van alles. Want je hebt ik het gevoel echt, dat... Gewoon echt veel tijd uh, nemen om daarmee bezig te zijn. Ja, want je hebt dat uh, even laten schieten de afgelopen maand, voor je gevoel. Nou ja, ik, ik probeer het wel ruimte te geven. Maar ja, de dag is zo vol altijd. Dus dat vind ik lastig om dan elke dag daar gewoon een uur tijd aan te, aan te geven of zo. Nou hoeft het niet elke dag een uur. Maar um, ik vind het wel belangrijk en ook wel heel fijn om daarmee bezig te zijn. En het geeft me ook wel veel rust. Dus ja, en het lukt vaak niet. Dus ja, nu heb ik tijd. Dus wil ik dat ook wel graag doen. Ja, ja. En, en uh, mis je dan ook... Uh... Uh, uh, Bepaal als je er zeg maar, minder tijd voor hebt, heb je dan ook, uh, mis je dan dingen? Um, ja, ik, nou, het geeft mij heel veel rust vaak om, uh, om te bidden... en om alle dingen die me bezighouden uh, aan God te vertellen zeg maar, en bij hem neer te leggen. Dat is echt een soort last van de schouder dan. Dus ik merk heel sterk als ik daar niet de tijd voor heb... of niet de aandacht voor of niet de rust voor... Om daar echt even mee bezig te zijn, dan, dan neem ik dat mee. En dan wordt die last soort alleen maar zwaarder. Omdat ik hem niet weggeef af en toe. Ja, ja. Dus dat merk ik wel heel sterk, ja. En je merkt ook echt als je dus uh, als je ergens voor, voor bidt of zo, dat je dat ook rust kan geven? Ja, niet altijd. En niet voor alles. En... Maar dat merk ik wel regelmatig. Ja. Ja. En kan je een voorbeeld noemen wat jou dan rust heeft gegeven? Um... Even denk hoor. Ja, ik heb wel een, een heel groot voorbeeld. Maar <laughs> ik zit even te denken of ik een klein voorbeeld kan bedenken. Nou ja, bijvoorbeeld ik ben nog aan het studeren en pas uh, moest ik wat inleveren en uh, ik moest er nog heel veel voor doen. Echt nog 200 uur in steken ofzo. En ik had nog maar twee weken en nou, het schoot allemaal niet op. En op een gegeven moment heb ik daar ook gewoon voor gebeden van helpen. En ik weet het niet. En wat moet ik nu? Ja. En, nou ja, het gaf me heel veel rust. Ik, ik was er gewoon niet meer mee bezig. Ik kon gewoon slapen en aan andere dingen denken. En achteraf bleek ook dat, um, dat ik dat hele grote, uh, die hele grote opdracht niet in hoefde te leveren. Per se. Dat dat ook later mocht. Dus dat ik meer tijd had, zeg maar. Dus, dat uh, was ook nog wel echt een... <laughs> ja... Ja, dus je dacht dat je een grote deadline had, maar uiteindelijk viel dat dus mee. Nou ja, uiteindelijk valt die dus veel later. Ja. Maar het gaf je al wel in het begin van de week heel veel rust. Dat je dacht: Ja, het, het... gaf mij eerst al ons... heel veel rust, omdat ja. ik het gewoon weg had gegeven. Even zo van: Oké, okay, het ligt nu <laughs> niet meer bij mij. Ik kan er niks aan veranderen. Dus ja, het heeft ook geen zin om erover te blijven piekeren. En nou ja, ik, ik zie wel wat er van komt. En dan blijkt dus dat de docent die gezegd had dat ik dat zo snel moest doen... dat hij dat toch verkeerd had gezien. En dat dat veel later mag. Nou ja. ja, dat is echt een, een dubbel rustmoment dan, zeg maar. Dat kan ik me voorstellen, ja. ja. Ik denk, eerst, eerst krijg ik al rust... en dan komt er ook nog een oplossing. Ja, een, een echte praktische <laughs> oplossing, ja. ja. precies. Ja. Hé, hey, ik wil je in het, de komende week... als je weer naar school gaat... heel veel succes wensen en plezier. Ja, dank je wel. En ook heel veel ja, succes met de kleine dan doelen... Want, want, voornemens wil ik het bij jou eigenlijk niet meer noemen in het gesprek. Nee, doe maar niet, doe ja. maar niet. Ik heb een beetje, iets, een beetje allergie tegen dat woord. Ja, ja. en wat zeg je dan als je maandagmorgen voor de klas staat? Zeg je dan beste wensen? Je moet toch, je moet toch wel iets zeggen, denk, denk tegen jullie, leerlingen? Um, ja, het is dan al wel weer zo ver weg dat. Ja, ik, ik heb er nog niet heel erg over nagedacht, maar waarschijnlijk. Um, Ga ik even echt persoonlijk langs leerlingen en zeg ik even gelukkig nu ja, leuke vakantie gehad. maar nou, een beetje verschillend bij leerlingen natuurlijk. Ja, ja. ja niet, niet heel, uh, heel persoonlijk of zo. Maar gewoon... Uh... We gaan het gaat vooral over de vakantie, want die, nu, die, die uh, jaarswisseling zijn we toch alweer vergeten. Ja, oké. Okay. Nou, in ieder geval goede <laughs> weken en bedankt voor het bellen. Oké. Okay. Goedenacht nog. Dankjewel. We gaan naar muziek ja. van The Knife. Dit is You, Rascal You. Is there a need to be alarmed, should I come armed? Should I come armed to the teeth knives up my sleeve? What do we meet in a place like this? Why do we meet in a place like this? Ah nah. Trust a knife Ooh. it cuts on both sides, won't trust off the plate. My head's on your plate. Ooh. Don't trust a knife. De Knife met Euroskoljoe, maar het is andersom. Het is Euroskoljoe, dat is dus de band. Een groep uh, vrienden uit Antwerpen, vijf om precies te zijn. En het lied heette dus De Knife. Vorig jaar heb ik uh, ook een uitzending gehouden over uh, voornemens. Nu heb ik ook een aantal luisteraars gesproken. En ik heb even een aantal voornemens achter elkaar gezet. Ik ben met dit voornemen al bijna een jaar bezig. Dat klopt. Mm -hmm. En ik ben nu zover dat ik uh, uh, zowel een radiozender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 En uh, uiteindelijk, uh, wat voor mij heel wel motiverend was... dat mensen in mijn omgeving uh, zagen dat ik uh, sowieso dat ik afviel. Maar dat ik ook uh, fitter was. En dat was eigenlijk wel heel erg grappig. En uh, voor mij een motivator, uh, motivatie om gewoon te blijven. Rennen. Ik heb wel zin om dit jaar naar Cuba te gaan. Om te zien <coughs> wat het verschil is met mijn en hun leven. Want mijn leven is uh, ja, toch een flinke hoge huur, allerlei vaste lasten en zo...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 In ieder geval, dit jaar hebben we al zeggen, veurgenomen gehad van nou ja, goed. Zondags gaan we weer gewoon naar de kerk toe, want ja, het geeft toch wel meer zondag. De, <laughs> en de een of andere reden zijn wij, uh, ja, toen we niet gingen, krijgen je toch het gevoel van, van ja, dat je in een, in een gehaaste situatie terechtkomt. Uh, ...bepaal, ja, eigenlijk krijgen andere dingen prioriteiten, zeg maar. maar je pakt dus minder tijd voor jezelf en daardoor zet je zoiets zet je gewoon heel makkelijk aan de kant. En dit jaar hebben we ons eigen voorgenomen, maar het is, ik zeg al, het is nog maar een voorgenomen iets. En dat is dan wel wat die eerste man zegt, van dat ga je op 1 januari doen. Ja, ja. dat was herkenbaar voor jou. <lacht> ja, dat ben ik net te zeggen. Misschien een bekeerde datum. Maar uh, ja, in ieder geval 2 januari zijn we weer... Hebben we de draad weer opgepakt. En ja, goed, ik ben toch wel van plan om het eigenlijk uh, te blijven doen, laat ik het zo zeggen. Ja, dat waren een aantal voornemens uit de uitzending van, uh, van vorig jaar. En ik ben heel erg benieuwd, ja, hoe het staat eigenlijk met de voornemens van bijvoorbeeld Peter, of die een Griekse hit op de radio heeft gekregen. Uh, Jeroen, of die nog steeds aan het hardlopen is. Kees, of die uiteindelijk naar uh, Cuba is geweest op vakantie. En Karel of zijn voornemen om meer naar de kerk te gaan. Of dat het uiteindelijk ook gelukt is. Um, als je toevallig je eigen voornemen voor hebt te horen komen, dan uh, nodig ik zeker uit om te bellen via 0800-1121. Ik zou het leuk vinden om te horen hoe het vergaan is afgelopen jaar en of het voornemen ook uit de inderdaad gelukt is en ook uitgekomen. Um, en ook natuurlijk aan de luisteraars die op dit moment inschakelen. Uh, de vraag, wat is uw voornemen voor dit jaar? Bel het door via 0800 112. dat is 0800 -1121. En Bent u niet in de gelegenheid om te bellen, dan kan er ook gemaild worden via nacht.eo.nl. Gaan we naar muziek van de Alan Parsons Project. Dit is These Are Numbers. Uit 1984, de Alan Parsons Project. En these are numbers. Ik liet zojuist een aantal fragmentjes horen uit een uh, uitzending van een jaar geleden. Waarin een aantal voornemens voorbij kwamen van luisteraars. En uh, Kees laat weten via de Twitter, de Nacht op Dat uh, zijn voornemen om naar Cuba te gaan. Uh, nog niet is uitgekomen, maar het staat toch wel steeds op zijn lijstje. Hij is het nog van plan. Aan de telefoon heb ik uh, Sico. Goede nacht. Goede nacht, Sico. En je ook... Ik zei al dat ik wat voorzichtig moet zijn met mijn uitspraken... en collega's meeluisteren. Ja. En, die en dat kunnen dan... lastig, ja. Dat hoor ik dus morgen meteen. Dat duurt geen, echt, duurt geen uren, dat hoor ik morgen meteen. Want die luisteren allemaal op dit moment mee. Die zijn ook s'nachts aan het werk. Nee, die zijn niet s'nachts aan het werk. We hebben geen nachtwerk. Maar, maar ze, ze, ze, ze luisteren al regelmatig dus naar de uitzending ja, thuis. Dat, ja, ik heb het een paar keer gehoord van... Uh, jij hebt opgelopen naar de radio. Ik zeg, Ja, dat doe ik regelmatig. Mm -hmm. <laughs> Maar goed, ik had een, uh, eigenlijk twee goede voornemens. Eén heb ik al in het vorige voorgesprekje gezegd. Dat is uh, wat verstaperingend. Dat is denk ik het hoger drie glazen per dag. Ja, dat is wel uh, de aantal wijntjes per dag. Ja. Dat je wil verminderen. En dat, dat, dat schijnt nu aardig te lukken. Ik heb ander werk gekregen. Binnen hetzelfde bedrijf overigens. En ik wil een, een geliefde terug winnen... die zelf een flirt begonnen is, maar niet door wilde zetten. Aha, en, en dus uh, nu op dit moment uh, tussen wal en schip zit dan, om het zo maar te zeggen? Dus eigenlijk niet terug wil, maar ook... Nou kijk, zij is een flirt begonnen. Mm -hmm. En daar ben ik op ingegaan. Ik heb die handschoen opgenomen. Maar zij zet niet door. En, en zij zet niet door in de zin van dat ze het, het aangaat met een andere persoon? Nou, uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Twee jaar terug ontmoet, bij lag niet de bushalte. En nu zal Sjaak wel lachen, want die, die herinnert zich dat nog. Dat dit gesprek dat ik ooit met Adeline had, ofzo, of met, hoe heet ze? Ja, het is de jong. Uh, en nee, die zegt: uh, Ja, dit is een Joegoslavische. Ik zeg: dus Nee, het is nog een Gaas, als je het nog goed herinnert. En die woont letterlijk aan de overkant van de straat. Ja. En het is nogal lastig. In het, uh, ik ga op een andere manier naar mijn werk nu, omdat ik in een ander deel van de stad werk. Het is dezelfde stad nog steeds waar ik nou, al, al jaren woon. Uh, zij gaat uit de bus, maar ik pak de vies. Op het moment is het en makkelijker. Hoe, en, en hoe lang ben je samen geweest met je vrouw? Nou, het is, is niet samen wonen geweest, hoor. Het uh, is gewoon uh, een, een, een, een vrijwel dagelijks contact geweest bij de bus. altijd, een kwartiertje in de bus zitten en dan een praatje met elkaar maken. Zoiets. Oké, okay, dus, dus die had niet echt een, een, een, een relatie? Uh, niet op het intieme af, wat ik zo zeg. Nee. En, en die ben je tegengekomen omdat ze dus altijd bij de bushalte stond? Ja, en zo zijn we met elkaar aan de praat geraakt. Ja, ja. Maar goed, zij had net als ik wat traumatische ervaringen met de, de wederhelft aan de hand gehad. En ja, ze is een vorstelijk jonger dan ik kan haar vader zijn, bij wijze van spreken. Aha. En ja, ze is geen Nederlandse, maar dat, dat hoor je niet aan haar praten. Mm -hmm. En toen kwam ik erachter. Ze maakten een heel klein foutje in het Nederlands, van elkaar pas kenden. Een ongelooflijk klein foutje. Ik dacht, je bent geen Nederlands. Nee, zegt ze, ik hoor Hongarije. En dat heeft jou toen uh, doen besluiten om uh, er niet mee verder te gaan, of? Zij is verder niet op uh, haar flirt doorgegaan. En toen dacht ik aan mezelf, nou ja, dan hou het op. Ja. Maar zij is de flirt begonnen. Ja. Maar en, en dat, dat heeft er dus uiteindelijk in geresulteerd dat je dus uh, af en toe even naar de fles hebt gegrepen. Nou, dat is, dat is niet helemaal waar. Dat had met mijn werk te maken dat ik... Uh, ja, lach niet op voorspellende gaven heb. Je had een voorspellende gaven in je werk? Uh, dat was uh, nogal stressig. Kijk, als je voorspellend bent in je gaven... je ziet dingen fout gaan en je zegt dat... dat kunnen mensen niet tegen. En dat zorgde voor conflicten op je werk? Behoorlijk, ja. Kijk, laat ik zo zeggen, vader. Een order voor Japan... ...met iets van uh, 500.000 amaryllisbollen. Dat is geen kleinigheid voor 500.000. Nee. En ik zeg, joh, moeders, je moet die dozen op een andere manier op die pallet opstapelen... ...en je moet die dozen op een andere manier afvullen... ...want dit gaat verkeerd, je raadt je die ouder Ja, kwijt. Ja. En wie kreeg het gelijk? Jas, ja. En dat maakt het moeilijk als je zo'n zo gaven hebt. Want die collega's waren het op een gegeven moment een beetje zat... ...dat jij steeds uh, de voorspelende gaven uitsprak... Ja, en ook gelijk kreeg. Ja, ja. Kijk, als jij een orde van een half miljoen verliest aan, aan bollen, aan 2 euro per bol, dat is wel een miljoen gulden. Of mm -hmm. een miljoen euro. Dat is niet niks. Dat is, nee, ik niks. Nee. Ik moet het even zwak had. Maar dat, dat lukte dus niet. En het was niet alleen met de amaryllisbollen, het was ook met de kerststukjes die afgedekt moesten worden. We kregen een keer van... Een paar honderdduizend kerstkransen die moesten opgemaakt worden... tot mooie kerstkransen met uh, een kerstbal en een sliënt uh, graan en noem ze op. Ik zei, die moet je afdekken, want het gaat vanaf regenen. Jij ook altijd met je eigen wijze rotkop. Niet afgedekt, en dus de helft van de, de kerstkransen kapot. Want die waren kapot geregeld. Ja, ja. En, en, en, en um, heb je dan voor je werk dan nu nog bepaald een, een, een, een voornemen? Ik uh, ga niet meer in op dingen die verkeerd gaan of niet. Dat zoeken ze maar uit. Ja, dus, dus je voorspellende gaven die je altijd had... Die, heb je, die hou je nu gewoon voor je? Ik zeg niks meer. Ja. Ik zeg helemaal niks meer. En, en lukt dat uit. of is dat moeilijk? Dat is verdomde lastig. Ja. Want Ik zie dingen fout gaan. Nu alweer. Ik doe nu ander werk. Ik had een groot deel van de administratie van de kwekerij op me genomen. Nu moet ik dozen in elkaar zetten. En dan moet ik met een paar collega's ook... die doen hetzelfde werk als ik... En ja, ik zeg niks meer als het fout gaat. En als dat toch natuurlijk in je zit, dat je dat altijd een beetje hebt, dat inzicht lijkt mij. Dat lijkt me heel erg lastig om dat dan voor, voor inderdaad voor je te houden. Dat heb ik mijn leven lang al last van. Ja. Ik heb voor de klas gestaan net als die andere mevrouw die net op de telefoon was. Mm -hmm. En daar had ik het met mijn leerlingen. Ik zeg, dat gaat verkeerd. En als iets meester, dat is niet zo. Wij weten het beter. Ik heb altijd gelijk gehad wat dat betreft. Ja. En dat is heel vervelend. Dus dat kind dat hoort hier niet op school thuis. Dat moet echt aan alles voor soorten onderwijs. Ja. En dan gebeurt dat niet. En dan aan het eind van school, ja, ja, je hebt wel gelijk gehad. En dan kun je weer een andere baan zoeken. Ja. En daar word je zo moe van. Dus toen ben ik het onderwijs uitgestapt. En, en toen ben je ander werk gaan, uh, heb je toen gekregen? Dat is het werk. Maar ik heb je... een poosje niks gedaan. Ja. Natuurlijk. Want ja, je moet toch je wat. <coughs> En toen ben ik de sociale werkplaats ingerold. Naar de administratie van de kwekerij. Die heb ik op poten gezet. Met een collega van me. We hebben de hele administratie op poten gezet. En je kunt gaan. Ja. En, en, en voor, voor, voor dit jaar, Sikko, wat, wat is dan nu jouw voornemen? Heb je dan nou, een voor. Ik wil uh, Mijn versnaperingen tot de drie per dag. Ja. En, en is dat tot nu toe gelukt op de eerste drie dagen van het jaar? We <laughs> zijn net in de derde dag. En ik heb net een uh, lekker. Uh, dus we gaan nu goed beginnen. Ja, precies. Dat betekent dat je er met de oud jaar van genoten hebt, maar dat je dus nu moet gaan minderen. Ja. En, en, en hoe ga je dat voor jezelf dan uh, onder controle houden? Ja, maar wat aan hobby's rijden. Wat zeg je? Wat aan hobby's rijden? Ja, het ja, is dus gewoon uh, een, iets anders gaan doen. En, en dus heb ja. je al een hobby uh, op het oog dat je denkt, nou, dat, dat vind ik leuk, daar ben ik goed in, dat ga ik erbij doen? Nou, ik doe, maak wel eens wat kunstwerkjes van uh, plexiglas of van hout of van metaal. En dan ga ik dat weer eens oppakken. En daar ben je al mee bezig of dat, uh, dat moet je nog gaan, gaan doen? Nou, ik heb de spullen thuis liggen. Ja. Dus dat is geen probleem. Ja. En sommige materialen kan ik van mijn werk meenemen, dat ze dat over hebben. En dat wordt toch weggegooid, dan neem ik dat mee naar huis. Ja. En, en, en hoeveel dronk je vorig jaar dan, gemiddeld per dag? Uh, halve tot een hele fles wijn. Zo. Dan ben je na zo'n fles, denk ik, ook wel eventjes in een andere wereld. Nou, dan kun je lekker slapen en dan kan je voor volgende dag weer vroeg op. Ja, en dan heb je geen kater? Nee. Nee? Nee. Op een gegeven moment wendt dat. Nou, alles wendt zelfs aan als het lang genoeg duurt. Dat natuurlijk. Nou, maar ik vind, dit is nog dat is niet niks. Ik heb wel eens vaker mensen voor de radio gehoord die dit zeiden. Nou ja, ik bedoel, kijk, ik heb er zelf niet mee te maken... maar ik bedoel het geval dat jij, dat, dat jij naar, de, naar de fles grijpt... omdat je denkt, nou goed, hè, ik, laat ik het laat, laat, laat maar weer doen. Dat is, dat, dat is best wel uh, heftig. Laten we er niet al te veel over hebben... want uh, ik heb morgen nog met collega's te maken. Oh ja, oké. Okay. Het klinkt misschien lullig, maar het ja. is wel zo. Maar het voornemen is om te minderen, dat heb je aangegeven. Ja. En Nou, dan ik, dan hoop dan anders, gaat, ik hoop dat het ook gaat lukken. Ik ben zelfs in behandeling ervoor geweest... Maar dat zette ook niet echt aan, want dat, ja, die, die tegenpartij, die hulpverlenster, die had geen, hoe moet ik het zeggen, geen weerwoord. Dat is heel vervelend. Ja. Dus ik heb iemand nodig tegenover me die uh, nogal sterk in zijn of haar schoenen staat. We zeggen. Die even zegt waar het op staat en wat wel en niet kan. Juist, ja. dat deed ze niet. Dat is zij. Ja. Sico, ik wil je bedanken voor je, voor je openheid. Ja. Um, ja. Nou ja, su succes met het voornemen, sterkte, laat ik dat. Uh, nou ja, het zijn dus geen voornemens. Nou ja, een doel nou, dan. Voornemen, een, dat is wat lastiger dan het uh, eerste. Een doel dan voor komend jaar. Nou ja, kijk, uh, als ik die jonge dame weer zie, uh, dat zal vast wel een keer gebeuren. Dan uh, kunnen we het gewoon uitpraten. Ja. Ben je dat ook van plan om dat te doen dan? Als het enigszins lukt, doe je het zeker, ja. Want zo verbaal begaafd is ze wel. Oké. Okay. En ook al is ze Hongaarse, ze spreekt echt vloeiend net als jij en ik. Dat wil je niet weten. Ik wens je daar succes bij, bij de eerste volgende ontmoeting, Sico. En bedankt voor het bellen. Alsjeblieft. Tot dan. En, en dag. Goeienacht, dag. U kunt meepraten over voornemens, over doelen voor het komende jaar via 0800 1121. Dat is 0800 1121. in de nacht op een van Audrey Azzet. Na de telefoon heb ik Peter. Goeienacht. nacht. Je hebt toch ook een bijzonder voornemen. Ik heb er heel veel voorbij horen komen deze nacht. Ja. <laughs> maar het is ook eigenlijk een voornemen van... ik zeg van ja, ja, ja, ja. Mo moet je daar nou aan beginnen? Ja, uh, ik weet niet of het gaat lukken. En wat is het voornemen? Um... Dat ik mijn eigen taal een beetje beter ga, ga spreken. Ja, en dan vraag ik me af welke taal? Je... Uh, dan, ja, uh, zoals je hoort, de Nederlandse. Ja, nou ja, het, het, het klinkt toch voor de rest prima. Je bent... Nou, ik, uh, ik zat uh, pas geleden met uh, Rob Urgurt uh, uh, in, de, uh, in de trein, uh, ik was op weg naar, uh, naar Den Haag. En uh, Rob kwam in, uh, ik geloof in Eindhoven kwam die in de trein. Uh, samen met nog iemand van de televisie, ik weet niet meer wie. En uh, uh, ik zat er met hem en op een gegeven moment uh, Rob had Rob zijn uh, tweede kop soep en uh, zijn tweede broodje uh, uh, rookworst. had <laughs> ja, hij uh, op zijn limbusje gezegd in zijn geel hangen. <laughs> en. Uh, en toen zegt hij van, jullie Limburgers kunnen echt geen G uitspreken... en jullie kunnen echt niet normaal Nederlands spreken. En ik denk van, verdomme, ik spreek acht talen en ik krijg van zo iemand te horen dat ik geen Nederlands spreek. Ja. Maar hoe, hoe ga je dat doen? Hoe, hoe, hoe kun je dat voornemen uh, waarmaken? Nou ja, volgens mij, uh, ik, ik weet niet in hoeverre het kan... maar volgens mij, je hebt toch ook uh, bepaalde mensen die uh, uitspraken kunnen oefenen... logopodisten en zo. Ja, maar wat me wel opvalt is dat uh, als ik bijvoorbeeld... Uh, uh, ik ben in Griekenland en uh, mensen die weten niet dat ik een Nederlander ben... Uh, ik ben in Duitsland en mensen weten niet dat ik een Nederlander ben. Terwijl in uh, Duitsland waren er heel veel mensen, uh, Nederlanders die daar uh, bij de televisie zijn geweest. Uh, uh, Harry Wijnvoort, uh, Johannes Heesters, uh, Rudy Karel. Mm -hmm. En daar hoorde je altijd het uh, Nederlands accent. En uh, als ik in Duitsland ben, dan zeggen ze van: uh, Jij ja, komt uit Wiesbaden, uh, jij spreekt Nederlands uh, dermate... Ik Ja. ja. En, en, en dan denk ik van, ja, maar verdomme, ik ben een Nederland. En dan, dan, dan zeggen ze van, je spreekt geen Nederlands. Maar zou je het echt willen? Zou je echt... Uh, uh... Um, Want het is toch maar... ook een beetje, volgens mij, de trots van, van, van Limburg. Het, het, ja. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Uh, Voor jou niet? Je wordt er toch wel een beetje op afgerekend. Dat je die, die, die, die, die, die G niet uit kunt spreken, of uh, die rollende R... En ik probeer het wel, maar... Nou, ik, vind het, ik vind het heel aardig klinken, hoor. Of ben, oh, ik, dan, of ben dan ik... ik dan heel optimistisch? optimistisch? Uh, ik vind het heel optimistisch, maar... Ik weet gewoon dat ik, uh, dat ik zangerig denk. Dat weet ik. Nou, ho Alleen... hoor, je, hoor je het ook van de andere mensen om je heen dat je, dat je, dat je hebt één iemand gesproken in de trein, die heeft dat gezegd tegen je... en dat, dat neem je gelijk heel serieus, dat je denkt... Nou, moeten moet er wat mee nou, doen. Uh, nou, niet, het was natuurlijk niet één iemand. Het was wel uh, Rob Urgert. En, en, en ja, het is dan toch iemand uh, die je kent van televisie. En, en weet je wie het is, trouwens? Uh, het is een cabaretier. Maar ik heb ik hem nog niet live gezien of zo of, of, of gehoord. Nou, uh, kijk heel even op je uh, e-mails e of uh, hoe heet het? Uh, op internet. Het uh, is dus, uh, die komische vent. Uh, is een hartstikke leuke vent. Een hartstikke komische vent, eerlijk waar. Maar. Ik, uh, ik, ik had echt zoiets van. Verdomme. Ik, ik, ik krijg smiddags nog te horen van. Uh, hey, je spreekt alle talen? Ja, ja en, en, en, en je krijgt gewoon echt diezelfde avond. in de trein te horen zo van. Uh, uh, Jullie -Limburgs, uh, uh, Limburgs kunnen echt geen uh, G geen uitspreken. Nee. Ik had zoiets van. Ja, maar ik ben toch een Fries of uh, weet ik wat. En, uh, ja, en, en ik heb me toch wel voor, voorgenomen iets aan de Nederlandse gaan doen. Ik weet alleen niet hoe. Maar je, je, je hebt het je voorgenomen, maar wat, wat zou je zo willen? Zou je dan bijvoorbeeld naar een, uh, een logopodist willen? Of zou je... Ik, hm? ik zou inderdaad uh, uh, iets willen doen naar een logopodist. Nou, uh, heel even. Uh, ken je de film uh, Beauty and the Beast? Uh, sorry, ik kijk echt heel weinig films. Dus mensen zullen me echt denken, als je die film niet kent, dan... Uh... Nou, uh, dat is een tekenfilm. En uh, uh, daar heb ik in Duitsland uh, een, uh, een synchronisatie in gedaan. Oké. Okay. Dus naar... uh, uh, uh, het, uh, het lampje. Ik weet niet of je het lampje kent uit uh, de, de, de, de, de kaarsje, het lampje uit uh, Beauty and the Beast. Nou, daar heb ik de synchronisatie van gedaan. En ik heb ook in uh, uh, twee uh, Deense films van uh, Kort Wallander heb ik ook synchronisatie gedaan. Want je bent dan voice-over? Nee, acteur, maar dan synchronisatie. Appassionate, ken je Appassionate? De grootste padenshow ter wereld, die heb ik ooit gepresenteerd in Duitsland. Nou, daar kreeg ik lovende kritieken... En dan ben je in Nederland. Ja, en dan krijg je te horen over, over je g. Maar als, je, als jij al uh, op dat niveau bezig bent met, met, met je, je stem en dat die te horen is. Ja. Nou, dan is toch de, de, de stap klein om naar een professional om je heen te gaan. En daar even aan te vragen, joh, wat kan ik nou het beste doen? Ja, maar dat, dat schijnt dus toch niet zo gemakkelijk te zijn als jij dat denkt. Nee, nee, want dat is, want dat jij is... wil gewoon echt ABN praten, maar dan echt zonder dat je hoort uit welke regio je vandaan komt. Ja, precies. En, en nu weet ik dat het me een beetje meevalt. Ik bedoel, ik, ik spreek nog niet zoals uh, Armand uh, van der Leijden. Uh, en ik wel, ja, ik heb ja. hem wel. <lacht> maar, <lacht> <lacht> nee, maar het is gewoon, het is, ja, het, het, het, het is een beetje frustrerend. <lacht> en dat meen ik echt. Ik heb er echt moeite mee. En ik, uh, uh, dit is uh, Rob Urgert. Uh, uh, ik geloof dat het drie weken geleden was of twee weken geleden. Zat hij dus echt bij me in de trein. En, en, en, ja, uh, toen heeft wat, hij dat erin verteld. Ja, dat, dat, dat, dat, dat is helder. Maar nu, nu aan jou van, oké, okay, maar hoe wil je dat nu gaan aanpakken? Je wil het gaan doen. Nou, uh, daarom beden ik jullie misschien dat, uh, dat er iemand zo dadelijk belt. En die zegt van, uh, nou... Leuke stem, uh, potentieel, uh, misschien weten we iets. Maar ik zou... Ja, natuurlijk, je kunt naar een logopedist gaan. Maar ik ben zo bang dat ik mijn talen... of tenminste mijn uitspraak in andere talen verlies. Zou dat zo zijn? Nou, ik denk dat dat wel meevalt, toch? Nou, ja, de, dat is wat je denkt. Maar de, de, de, uh, doe eens een keer een voice-over. Kijk, jij werkt bij een radio... Maar doe ze een keer een voice-over of doe eens een keer een uh, synchronisatie. Nou, daar zitten regisseurs, daar zitten choreografen, daar zitten... Uh, uh, ja. Dat is een vak apart. De, ja, dat ja. is echt heel, uh, ja. heel anders. Dus als iemand een idee heeft, misschien dat dat ook een idee is voor jullie programma... Om, sorry, <lacht> dat er iemand met een idee komt... Uh, ik, ik, ik, ik luister echt de hele nacht, ik nou, geloof het. Wie weet, als er nog iemand is, die kan mailen nacht@eo.nl. Okay. Dan zal ik het zo meteen nog noemen voor vier uur, als er iets binnenkomt. Voor een tip om van jouw G af te komen. Jouw Limburgse G. Ja, maar jij vond dat het meevalt. Ja, ik vind dat het wel meevalt, ja. Oké, okay. nou, hé hey jong. Uh, sorry, ik ben één ding vergeten. En dat is? Het allerbeste en heel veel geluk, liefde en wat je je me wenst voor een jaar. Dankjewel Peter, en dat wens ik jou ook toe. En het komt goed met, met de uitspraak. <laughs> Oké, okay, oi. Goeienacht. Oi. Ik ga naar Johan, goeienacht. Goedemorgen. Je hebt, goeienacht, uh, ja. je hebt, heb jij toevallig nog een tip voor Peter? Je hebt hem net gehoord. Uh, ja, uh, <laughs> ik zou wel een tip voor hem willen hebben, maar ik uh, zit zelf in de knoei, dus <laughs> ik moet eerst zorgen dat ik zelf uit de knoei kom. Ja, maar vond je, vond je, vond je uh, kon je horen dat hij uit Limburg kwam? Ja. Ja, ja, ja, ik ben zelf disjockey, dus uh, dat is duidelijk te horen. En Ze ja, nemen je op je persoonlijkheid vaak en hm. ik denk dat uh, de stem de tweede plaats is. hoor. Ja, okay. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik denk ja. dat die wat positiever in het leven moet staan. Helder. Jouw voornemen, Johan. Jij als laatste van dit uur. Voor ja, komend mijn jaar. Mijn voornemen... Ten uh, <coughs> eerste uh, is het uh, mijn voornemen om proberen mijn eigen leven, ik ben 58, weer op de rails te krijgen... En uh, in gesprek te komen met uh, mevrouw Anita Witsier van het programma Memories. Mm -hmm. Die uh, onder het mom van uh, oude liefdes uh, er waarschijnlijk niet uh, elke keer bij stilstaat uh, wat ze kapot maakt aan de andere kant. En dat is mij overkomen. Want uh, jij, als... jij bent herenigd met iemand? Nee, nee, nee. nee. Dat Mijn vrouw heeft uh, onder valse voorwensels met het programma meegedaan. En Anita Nieta uh, hoe noem je dat? Die uh, bevestigt in een uh, aantal stelen dat uh, de partners altijd verwittigd worden. van het feit dat een partner meedoet aan zo'n programma. Ja, en dat, dat is, dat is, dus is niet... in mijn geval niet gebeurd. Nee. Het was vorig jaar. Uh, 2011, 2010, 16, <coughs> 16 juli. waren de opnames bij mij in Ramsterveen. En. Uh, en je bent daarover gevallen? Ja, een week later uh, was ik mijn gezin kwijt. En haar grote liefde uit Australië kwam over. Zeker Robin. En uh, dat is uh, nou, helemaal verkeerd gegaan. Ja, dus zonder dat je het wist stond er opeens een kamerploeg thuis. Uh, met, met het gevolg: je vrouw zag een oude liefde en toen was het over. En toen was het over, ja. toen nou, was het over. Ja. Een oude liefde van 35 jaar geleden. Ja, maar, maar als ze jou. Ze uitgezonden op televisie. Ja. Op een werkelijk schandalige manier. En ik, uh, ik begin nu pas te begrijpen hoeveel vaders uh, in Nederland de dupe zijn van ons rechtssysteem ook. Uh, het is uh, zo schandalig geweest dat het zelfs een drieluik is geworden. Ze is helemaal uh, gevolgd. Uh, van zelfs van mm -hmm. de dag dat ze de boel weg heeft gehaald uh, totdat ze naar Australië ging en ja. weer terugkwam. Maar, maar, maar Johan, los daarvan, ook al uh, had jij het wel geweten... dan nog is het heel erg. Zegt u? Ook al had jij het, ook al had jij het wel geweten dat ze zouden komen filmen... dan, dan is het toch nog net zo erg? Hoe bedoel je net zo erg? Nou, net zo erg, dat wat er nu is oh, gebeurd. net zo erg? Ja, net zo erg, ja. Ja, ja, dat, ja, dat, nou ja, misschien dat ik gewoon ook even mijn verhaal een keertje kwijt wil. Ik, ik zit eigenlijk, ik, ben, ik heb een vrije nacht... Ik werk in Amsterdam in een, in een kroeg als ook en uh, ik kom maar niet in slaap, ik kom maar niet in slaap, omdat je als, uh, als vader in deze maatschappij, uh, in deze rechtsstaat, geen, uh, eigenlijk geen enkele, geen enkele recht hebt. Je probeert je aan alle nette regeltjes te houden, je probeert het correct te doen en desondanks verlies je toch uh, je vrouw, je kinderen, je hond, je auto, zeg maar alles wat je, wat je dierbaar was in je mm -hmm. leven. Mm -hmm. Dat verlies je onder het mond van een goed kijkkanon uh, op televisie. En uh, ze laten je met uh, een met, met gebroken glazen zitten. Ja. En ik uh, mag uh, nu gaan rondkomen van uh, pak weg 84 euro in de week. Je, je betaalt dus je betaalt de alimentatie, voor voor... begrijp ik? Ja. ja. En heb je nog wel contact met je, met je, uh, je ex-vrouw? Uh, dat is een van mijn voornemens. Is dat ik uh, wil proberen op een nette manier uh, mij recht te halen. En ik wil ook dit jaar gaan uitzoeken wat er uh, nog meer voor meer mannen... of eventueel vrouwen uh, de dupe zijn geworden van dit programma. Want dat vind ik eigenlijk... Want jij hebt het gevoel dat, dat er meerdere mensen de dupe ergens van geworden zijn? Nou, ik denk als het mij is overkomen... dan moeten dat, uh, denk ik, een aantal nee. mensen meer zijn overkomen. Ja. Uh, Johan, sorry hoor, maar de, de tijd tikt nog weg. Ja. Nog 30 seconden. Um... Ik, ik wil je in ieder geval heel veel succes wensen met het voornemen. De vaders van Nederland, als die mochten luisteren, ook heel veel sterkte wensen... In het, in het feit dat uh, wat een vrouw, een man, vanwege de emancipatie, een man kan aandoen. Het ja, is ja. wel heel triest. Ja. En nogmaals, Johan, ik moet, het, ik moet er echt gaan afronden. Ik, ik wil je bedanken voor het bellen en ik wens je heel veel succes met je voornemen. Dank je wel. En tot zover het onderwerp voornemens in de nacht op een Zometeen zo veel muziek na vier uur.